Politie en justitie kunnen nog steeds te weinig doen tegen stalking. Vijf jaar geleden werd Humira van 16 vermoord door haar ex-vriend... die haar tijdelang stalkte. Nog steeds is er te weinig zicht op het aantal mensen dat wordt gestalkt... ontdekte mijn collega Michelle van NOS Stories. De registratie bij de politie is een chaos... en daardoor is het onduidelijk hoeveel slachtoffers er nu eigenlijk zijn. En er is niet genoeg tijd en geld om alle stalkers tegen te houden. En dan komt er ook nog bij dat een derde van de slachtoffers... geen aangifte doet omdat ze het idee hebben dat er toch niets mee gedaan wordt. Volgens het CBS gaat het om zo'n 210.000 slachtoffers per jaar. Maar iets meer dan 10% daarvan doet ook echt aangifte, zegt de politie. De premier van Australië, El heeft voor het eerst in zeven jaar koffie gedronken met de Chinese leider Xi. De relatie tussen de twee landen is al heel lang slecht. Dat kreeg in coronatijd een extra zetje, vertelt correspondent Mike Weijers in Sydney. En dat kwam omdat Australië had opgeroepen tot een onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. Daar was men in China woedend over. En dat betekende eigenlijk ook uh, dat er sindsdien helemaal geen contact was uh, tussen uh, China, tussen Beijing en uh, Canberra. De leiders hadden het onder andere over een Australische schrijver die al een tijd lang vastzit in China. China heeft nog niet dat hij vrijgelaten gaat worden. Wel is afgesproken dat de landen weer wat meer met elkaar gaan handelen. En de soop rondom een verplichte nekband in het ijshockey is nog steeds niet voorbij. Veel spelers zijn er niet blij mee dat ook de Nederlandse ijshockeybond ze vanaf 1 januari verplicht telt... ...na een dodelijk ongeluk in Groot-Brittannië. Een speler overleed nadat hij een schaats in zijn nek had gekregen... Bij Nederlandse jeugdspelers is de nekbeschermer al langer verplicht. En ook daar zijn de meningen verdeeld. Deze jeugdspelers van een ijshockeyclub in Utrecht zijn niet zo enthousiast. Ja, ze werken enigszins. Maar ik heb ze liever meestal ook niet om. Ja, het zit gewoon niet lekker. En zulke ongelukken gebeuren nou eenmaal. Mensen vallen ook wel eens op de scooter, gaan ook wel eens dood op de scooter of in de auto. Dus ja, het is gewoon risico. Coaches hopen dat fabrikanten de nekband gaan aanpassen, zodat die beter zit. Het weer trekken buien over, vooral langs de kust en in het noorden. Maar ook in het oosten valt af en toe een bui, al zie je daar de zon ook nog af en toe. Later vanmiddag klaart het wel wat op en het wordt max 12 graden. Zie je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 But that doesn't mean your daughter ever did run I'll always be close to you No matter what I love you and no doors were ever shut En dat was Ryan Casata met Totter. Welkom in de tweede uur van Rainbow Radio Zandvoort. En uh, we hebben gelijk een interview en met onze uh, ja, inmiddels wel bekende Fred Rozenhart. Dag Fred. Hey Ronald. En nog gefeliciteerd hè. Uh, Het is allemaal gezongen voor je Zandvoort. <laughs> Ja, Roland no, is jarig. Ja. Ja. 33 jaar. Ja, oh, dat is, vind ik een hele mooie leeftijd. Laten we daar maar ja. inderdaad over houden. Dus, ja, de uh... stap uit het nummer dat heb jij nu overgenomen. <laughs> Sorry, ik moet serieus. Ja. Nee, hé, hey, dat Fred. Uh, ja. We beginnen lekker met het interview over uh, ja. de expositie van de Roorse kunstlijn. En ja. uh, natuurlijk even met de eerste vraag, hoewel je naam al bekend is, Fred Roosheart... Wie ben je, ja. wat doe je in het dagelijks leven en hoe ben jij ja. verbonden aan de regenboogcommunity? Ja, nou, ja, ik ben Fred Roosheid, uh, theatermaker, uh, kunstenaar en ambassadeur van de uh, Pride at the Beat, Zandvoort, van de regenboogcommunity. Dus, uh, dus ja, dat is, dat is eigenlijk wie ik ben. En uh, Ik doe heel veel, ik geef lessen, coördinatie en uh, uh, uh, uh, curator van de kunstlijn en conservator van musea. En ik schrijf uh, strips en illustreer kinderboekjes. En ik heb nog laatst in langsleven de kunst in lesgegeven, dramelessen gegeven. En ik schilder veel. Uh, nou ja, ik doe heel veel. Eigenlijk. Ja, heel en, ja. en heel af en toe slaap je ook nog eens? Ik slaap ook af en toe. En ook goed. Ik kan ook best ontspannen alles. Dus uh, ja, het nou. is veel. Maar ook, het is afwisselend. Omdat ik steeds... Uh, het is nooit hetzelfde. En dat, dat houdt me uh, sterk of het is krachtig of uh, alert... Ja, Als je dat al dat al ik wel hetzelfde beroep heb, dan denk je, oh god, dan laatst vrijdag is dan bij ons. En mij is van, oh, nu gaan we dit en dat doen. Maar soms is ook wel lekker. Nou, wel rustig, Houd je lekker fit. Uh, Fred, we interviewen je in het kader van de aankomende expositie van de roze ja. Kunstlijn. En uh, de eerste vraag is, wat is eigenlijk de roze Kunstlijn? De roze Kunstlijn staat over voor iedereen die... Uh, het roze hout, Dus ook niet alleen maar dus de kunstenaars die meewerken, die of university zijn of homo of van alle letters te zijn, maar gewoon, je staat open dat er mensen zijn. En dat is de roze kunstlijn. Om een beetje iets uit te dragen over LHBT, dat we kunst kunnen laten zien. Wat voor onze community hoort, maar ook voor andere mensen mee. Dat Deel deel namen te krijgen over hoe mooi het kan zijn. Ja. Dat we niet hoeven te oordelen. Dat is eigenlijk de kracht van de Roze Kunstlijn. Ja. En de Roze ja. Kunstlijn, ik uh, ken hem land. We hebben nu heel veel Roze Kunstlijnen, in, zelfs in de Benelux nog, die dit achter gewoon nemen. Dus we niet in een hokje, douwen, we staan open voor alle kunstenaars. We gaan ook niet vragen, wat, wat, wat ben je, wie ben je? Nee, het is gewoon... Dat je vrij wordt. Hetzelfde als met de kennelpraat. Je ziet mensen aan de kant zitten en die staan gewoon achter ons wat er allemaal gebeurt. Dus de familiecommunity wordt dan één familie. Dus oordelen niet. Ja. Je zegt. Dat is de Roze Prinsman. En, en hoe lang bestaat deze al? Eh, we zijn begonnen in 2012. Uh, was, Haarlem was toen uh, roze, uh, roze zaterdag, maar toen hebben we het toen ook een heel roze jaar gedaan. We hebben allemaal activiteiten in het hele jaar 2012 lang. En vooral veel cultuur, theater en kunst. En dat was een groot succes. En dat is ook heel fijn dat we op moeten letten naar 2026. Als we de World Pride hebben. Ja, ja, prachtig. En dan moeten we ook samenwerken met elkaar. En we zijn ook included. Dus iedereen moet buitensluiten. Want dat gebeurt toch af en toe wel eens. Daarom ben ik ook blij dat we stand voor Artsen eigen persoonlijkheid hebben gekregen. Want het was natuurlijk heel raar dat de kunstlijn Harem haar eh, voor uitsluit. Die weet ik te ver af. Die weet ik, wat is dit nou eigenlijk? En daarom ben ik ook heel blij dat er heel veel zaltoon kunstenaars die meedoen aan de Roze Kunstlijn Kenneman. Oké, okay, dus dat is uh, ja. een, een, een mooie integratie, zeg maar, van. Uh... Ja, dus we moeten aan, En we hopen dat zo volgend jaar ook de samenwerking. Uh, als we ook de World Pride hebben met alle gemeentes. <lacht> dat je ook. Uh, je kunt zoals voor art, je samenwerkt met de roze kunstlijn... dan heb je gewoon, ja, gewoon een mooi samenwerking. Maar je moet gewoon openstaan en, en, en, en met elkaar communiceren. En je, ja, dat heb ik dan nu ook besproken alles, en je moet dat moet ook gewoon doen. Ja, dus Fred, vet. Van, van wanneer tot wanneer is de expositie ja, en, en, en de, waar de, is die? Ja, we hadden natuurlijk 4 en 5 november was natuurlijk de, de kunst van Haarlem... Uh, 11 en 12 november. En wij. de, en de is van 1 november tot 5 januari 2024. En dat zo fijn altijd. Ja, dat geeft dan weer ruimte. Omdat het uh, Huis is responsief. De burgemeester. Dus we hebben elk jaar mogen daar exploseren. Die wil meteen al. Jullie komen toch weer. Een weer. En dan is het gewoon bijna 8 weken. Ruim acht weken. Ja. Durfde. Dat is een kantoortijden. Het is moeilijk om in de weekend. Want dan moet je beveiliging hebben. En dat is gewoon moeilijk, maar controle is altijd een drukte. Ja, ja. ja. en, en uh, kun je de luisteraars aan ons vertellen wat er, uh, wat er te zien valt? Ja, heel mooi kunst. Van, uh, heel, ook veel uit Rusland, veel Russische kunstenaars, de onderdrukking. Want het heet Liefde, Joord erbij. Dat was de opdracht wat we ook gegeven hebben. En het is heel verschillende kunstenaars hebben dan toch wel daaraan gewerkt en, om te laten zien. En het doet niet meteen met uh, bloot of dit. En dat. Nee, alles, het kan van alles zijn. Maar begrijp ik, Fred, zeg maar, dat je uh, uh, kunstenaars uh, specifiek een opdracht geeft... Ja. om voor deze expositie werk te ja. maken? Ja. Oké. Okay. Ja, ja. dus, dus liefde het moet over liefde gaan en je hoort erbij. Dus ja, ook iemand heeft, ook een heel bekende kunstenaar... die heeft een soort zaag, een hele ouderwetse zaag... Met allemaal, met allemaal handjes eronder gedaan... en dat is de liefde voor dat vak. Weet je, het kan allemaal liefde zijn, je hoort erbij. En het, het is heel... heel, heel uh, ja, het is gewoon ja, een muziek. Je moet, luisteraars moeten gaan kijken. Het is ontzettend bijzonder mooi. Want elke kunstenaar mocht maar één werk. Omdat we natuurlijk heel veel kunstenaars hebben. Dat iedereen toch dingen kan zien. En we hebben natuurlijk ook uh, morgen een lezing, of donder lezing in. De Binnenstate van G. Harem, of Roze Zon. Dat komt over Erwin Olof, dat doet Jacqueline High. Maar dan hadden het ook nog over het schilderij van Luna Meis. Van Erwin Olof, ook op de expositie. Oké. Okay. een soort ode aan liefde liefde, hij was liefdevol. En je hoort erbij, hij hoort erbij. Ja, dat, klinkt, uh, dat klinkt goed. Uh, ik, uh, uh, hoe is de expositie tot stand gekomen? Hoe, uh, uh, wanneer zijn jullie begonnen? En, en hoe uh, pak je nou, dat ten, aan? Het, we hadden verschillende locaties. Toen hebben we hebben ook een paar keer nog het Zandvoortmuseum gedaan. Mm -hmm. hebben we dat gedaan. Toen hebben we ook nog een verschillende in het Zandvoortmuseum. In Halen, maar toen kreeg ik een beetje gedoe dat uh, ze gronden. Ja, en de halen vond dan dat wat te ver af was, wat nog steeds begrepen is en toen zijn we naar Heemsteden. en als het niet uit helaas, als het weg niet naar zes jaar burgemeesterschap ja, gaat het iets anders doen zo zijn we al zes jaar zitten in Heemsteden. altijd in met een locatie en dan in Heemsteden. en dan heb je toch ook voor Heemsteden. echt het roze gebeuren ja en specifiek deze expositie want uh, ik neem aan dat jullie dan Zeg maar als uh, uh, curatoren uh, zo'n ja. expositie gaan samenstellen. Ja, met zoek samen. Ja. Ja, hoe, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Nou, we gaan mensen aanschrijven. Er zijn mensen die bieden al zich aan, mogen meedoen. doen. Nou, dan krijgen ze al op werk, weet je wel. En dan zoeken we uit. En elk jaar is ook fijn als we een nieuwe hebben, hebben We hebben nu al een paar uit Engeland en dan uit ...Moskou en uit Oekraïne... ...een paar, dus die hier zitten... ...en dan toch geven we de kans om kunstwerken te maken... ...en die zijn verspreid over heel Nederland... ...die nou wonen, en die maken hun kunst... ...dus we geven een opening ...en elke keer komt iemand bij... Van, de, de, de, altijd ...die er zelf altijd komen, die doen mee... maar dat zijn altijd nieuwe mensen... ...en dat is ontzettend leuk dat je... ...Kijk, Haarlem wil alleen maar kunstenaars, kunstenaars in Haarlem hebben... ...maar wij willen het juist open gooien... ...dus voor iedereen is welkom... Ja. ...en want, ja, je, hebt, je hebt wel buitenlanders... En, die, en ja, je weet zelf hoe moeilijk het is als je uit Syrië komt. Of uit de Oekraïne. Of weet ik wel, En je bent homoseksueel. En dan, ja, dan is het heerlijk als je dan mee mag doen. Dat je er ook bij hoort. Ja. En, en um, in, in, in hoeverre um, ja, besteden jullie daar extra e e aandacht aan? Aan dat, dat gegeven dat het gaat over uh, gevluchten? Uh, uh. Ja, nee, dat staat ook bij, beschreven allemaal. Ook bij hun werk. Wie ze zijn en wat uh, waar, waar, een, een beetje een korte levensverhaal. Er zit een map en alles hoe ze ontstaan is om hierin te komen. We hebben toen een aantal jaren geleden van Vladimir. Uh, toen was die D. Meer uit Moskou. die was, kwam uit de Krim, was hij gevlucht. die was homoseksueel, ouders moslim. en zijn werk werd aangehouden. Toen hebben zelfs premier Rutte, heeft binnen een dag gezorgd. Dat hij toch die kunstwerken naar Nederland kwam. Ze hebben Jos Wiener nog gezorgd. toen Ze waren bij extra beveiliging. Want we waren bang dat er uh, toch rellen zouden komen. Ja God, die, die staat niet bestemd wat het gebeurt. En we hebben ook nog de, de, de, de, de mooie man. Heeft er ook nog allemaal uh, met boeken allemaal gezeten. Dus het was dus een hele mooie expositie. Ook om die mensen. En ja toch dat ze erbij horen. Het is heel moeilijk voor hen. Ze, ze, zijn, ze zijn ontzettend blij dat ze mee mogen doen. En ik denk, god, ja, je maakt je kunst, maar dan gaan ze je naam weer terug. En dan hoop je, probeer je toch dat ze door mensen taal en leren, dat ze toch wel kunst. En dan is het natuurlijk moeilijk als je uit de Apel komt of denk ik wel. Ja, dat is heel veel fijn als je in Amsterdam op zo'n soort zou gaan wonen, of zomaar gewoon in Kartwijk. En je hebt het best wel moeilijk daar, als je homoseksueel bent een beetje extravagant bent. En dan in Kartwijk is toch wel heel moeilijk aan te passen. Ja. Ja, het is dus yes. fijn dat ze zeg maar de ruimte kunnen krijgen in deze expositie. Uh, Fred, ja. Fred, gaat het alleen over uh, 2D-kunst, schilderijen en dergelijke? Of is er uh, ook, ook 3D of, foto of video? Foto fotografie, foto fotografie en beelden. Niet zoveel beelden, want we mochten met de ruimte was beperkt, Omdat er ook vergaderingen zijn. Mm -hmm. Maar het is veel uh, schilderijen uh, en veel ook fotowerk. Ja. En ook uh, borduur zoals uh, Soep, die maakt heel veel uh, bedoel, jassen en alles. Dit is heel mooi gedrappeerd. Het is een heel, heel apart mooie expositie. Okay. We moesten natuurlijk wel de boodschap... we mochten niet teveel bloot, te veel extreem bloot... omdat het ook hier hadden. Dus dan, dan moet je uitkijken, kijken. Ja. In Rome, ik ben blij met Lars Brink... ...maar Toen met Jackson, die tentoon over Rome, al de blote beelden staan buiten. Maar hier, als het een expositie mag, dat dan niet. Maar... Ja, maar we gaan hier ook de winter in, Fred. Het wordt weer ja, kouder. Je en dan het kouder. kouder. Je, dan, ja, het wordt koud. Ja, dan, ja, dan, ja. Dan, ja. Nee. <laughs> <hij <hij <hij> hey, Fred, als, als, als euh, zeg maar luisteraars euh, meer informatie willen hebben, heb je, ja. heb je een, een adres, een, een website? Een... Ja, de ja, die Roos Kunt zijn. Kennen we hem Of de Roos Kunt zijn. Als je dat op Google indrukt, dan krijg je allemaal informatie... Ja. En ook, ja. Ja, die was ook... Dolly Belger, overigens. Ja, ja, maar dat wilde ik ook uh, even vragen. Uh, 10 november is de opening. Ja, um, vanaf, vanaf drie uur. Ja. Iedereen welkom. En uh, Dolly Belger, die ook... ...het er hangt ook werk van Dolly zelf, die wil een eigen politieke partij oprichten. Aha. Heel uh, als ludiek. En uh, uh, Dolly de Man... ...van Dolly, uh, George Moorman... ...heeft allemaal gedichten. Die heeft ook een uh, installatie... ...wat hij laat zien, alles... Dus het is wel heel uh, apart en mooi. En ik ben heel blij. We hebben dus ook elk jaar uh, leuke artiesten. het Nijgen of Alexander van Doren. Uh, Boom Het is allemaal wel zo. We hebben allemaal elk jaar iets speciaals. Nu is het uh, Donny. Ook omdat we zo twaalfde uh, jaar in gaan. Ja. En dat is ook altijd ook voor Astrid Nieuwhuis. En uh, moet, moet je je voor die opening aanmelden of kun je, je gewoon komen? Iedereen is welkom. Het. Uh, Lekker drankjes, pitterballen, hapjes. Het is allemaal gratis. Het is allemaal beneden. Iedereen wordt uitgenodigd. <lacht> en, nee, het is heel leuk. Ja, uh, dat, dat moet ik zeggen. We doen de gemeente ongelooflijk goed. Die staat de tafels staan klaar. Alles wordt aan. Want ze vinden het heel fijn uh, dat het, uh, al, zoiets gebeurt. Want zij staan er ook voor open. En dat is wel heerlijk. We hebben ook Sam, de, herhoofd, uh, de, de wethouder. Dat is ook homoseksueel. Dus dat is al een heel voorbeeld. Ja, dit klinkt alweer zo, maar... Het, die snappen het, weet ja. je? Het is, niet moeilijk, het is niet moeilijk om uit te leggen. Nee. Het, en het is al, de opening is altijd heel gezellig. Nou, donderdag 10 november om drie nee, uur. Nee, uh, vrijdag 10 november. Oh, vrijdag, ja. Sorry. Vrij... Ja, maar op donderdag komen Ja, precies. Dat heeft dan al... nee, wij. Nee, nee, nee, nee. Die witte ballen zijn al weer niet warm. Maar jij mag op donderdag komen hoor. Ja, precies. ja, ik... ja dat moet wel. Ja, ja, ja. Vrijdag uh, 10 november om drie uur in het Raadhuis in Heemstede, De opening van de expositie. En het is van Kenmland. Maar je hoort erbij: liefde. En is ook zo bij, Want ik ga toch niet mijn eigen gemeente zomaar. En nee, ja. Die mag er wel ja. echt gewoon expliciet bij genoemd nou, Je hebt er bewezen dat er heel, veel kunst, er heel veel kunstenaars weten ook met de prijzen te bieden. We weten met de, de tentoonstelling die we jaar hadden. Ook in het museum. En ook in het oude ra raadhuis. Dus, uh, en we hebben geweldige kunstenaars in Zand van nou. dus, uh, en, en je moet gewoon kellenbeloond en ook een opstap naar World bij 2026. En dan moeten we gewoon naar nou, elkaar luisteren en communiceren met elkaar. Schouderklop te geven met elkaar. En gaan we ervoor. Waarvan acte. Fred, dankjewel ja, voor nou, dan het uh, geven van de informatie. Goed. En heel veel succes en, uh, en plezier aanstaande vrijdag. En uh, ja. nou. Tot binnenkort. En jij ja, een hele fijne verjaardag. Ja. Ja. En Anja moet een keel zoeken, En ik moet die hoesten net al. Ja, het heerst een beetje. Dus uh, wie weet komt er nog ja. een ander verjaardagscadeautje. Maar ja. dat nee, hebben we dan nee, wel over. Dankjewel ja. Fred. Ja, super bedankt voor je programma. En alle luisteraars, ik zie je alle vrijdag. Doei, doei. doei. Dag, doei, doei. En we gaan luisteren naar I Want To Break Free. Van Queen. Oh ja, ja. <laughs>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 No straight shots in my heart I'm right on top of this groove but God, I wish it would I'm okay with waiting if when all is said and all is done You know that I got you, the way that you got me, baby And I spent so long just waiting for the signs Thought I'd lost my every feeling on the ride Then oh, you sure that's just the way love goes? Now the only thing I wanna know is what's the time where you are Like where you are, you are international straight shot to my heart. I'm right on top of this groove, God, I wish it was you. Is it better where you are, you are? What's the weather where you are, you are? International to life. to my heart. This beat is making me move, God, I wish it was. En dat was Troy Sivan met What's the Time Where You Are. Dat heerlijke, ja. heerlijke, nummer weer. Natuurlijk, uh, kijk, we draaien afgelopen maanden volgens mij elke uitzending een nummer van hem. Maar hij heeft dus uh, deze maand, of vorige maand, uh, in oktober een nieuw album uitgebracht uitgebracht Something to give each other. Um, en dat is... Uh, hele hit is dat geworden. Dus dat uh, ook een hele mooie videoclips heeft hij erbij gemaakt. Uh, tien nummers zijn het maar. Dus het is uh, lekker makkelijk doorluisteren. En ik ben erachter gekomen dat ik dat album... Even kijken hoe vaak uh, heb geluisterd. Uh, iets van negen uur. Binnen een week of zo. Oké, dus eigenlijk was dit een beetje jouw tunes of color, ja. uh, om het, om het zo maar te zeggen. Ja. <laughs> nou, heerlijk nummer inderdaad om naar te luisteren. Uh, we pakken even weer wat uh, actualiteit erbij. Uh, ja, we. lijkt ja. leuk. Ja. Wie heeft er een eerste? Nou, zal ik uh, de ja. eerste doen ja. dan? Ja, een nummer in. Ja, uh, yeah. en dat gaat dus om het uh, Songfestival, Gate. Het Zongfestival, het COC Songfestival. Uh, ja, echte, het, echte, het gewone Zongfestival gaat uh, in mei uh, pas in Zweden worden gehouden. Maar in Nederland, in Leeuwarden om precies te zijn, wordt er de 16 december al een Zongfestival uh, gehouden. Het COC Songfestival. En, uh, nou ja, uh, iedereen kan in de zaal zitten die een kaartje heeft, natuurlijk. En uh, de deelnemers kunnen zich nog opgeven. Oh nee, dat kan nu niet meer, want het was tot 1 november. Oh ja, maar goed. Nee, dat, is, dat, is, dat is geweest. <laughs> die, die konden zich opgeven tot 1 november. En, um, nou ja, goed, het wordt anders, de puntentelling wordt anders. En daar gaan we verder op in, uh, in de uitzending van december, toch? Ja, precies. Gaan we even dan gaan kijken of we iemand... om contact te kunnen ja. krijgen met de organisatie. Dus inderdaad. ik ga niet alles verklappen. Nee. Nee. nee, Dat is niet leuk. Nee, precies, nee. dan hebben we de volgende uitzending niks meer te vertellen. Dat, dat moet ik niet. ook niet doen. Nee, nee dan volgend <laughs> ja. item. Uh, in het kader van de verkiezingen, uh, Jelma had natuurlijk al een mooi onderzoek gedaan. Zeg maar, wat staat er eigenlijk in de partijprogramma's? Um, ik kan me voorstellen dat je dan ook nog denkt... van ja, mm, ik twijfel nog steeds, ik zweef, ik weet het niet. COC Nederland heeft op vrijdagavond 27 oktober... de LHBTI-kieswijze Rainbow Vote gelanceerd. Um, die is wel vaker gelanceerd. Ook deze kieswijze dit jaar weer te vinden op rainbowvote.nu. Dat is de kieswijze voor de regenbooggemeenschap. COC-voorzitter Astrid Oostenburg en Debbie Hela... sorry, uh, voorzitter COC Leiden... Haven het startschot gegeven tijdens het COC-regenboogverkiezingsdebat... in het pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Nou, op de website vinden kiezers uh, standpunten van partijen... die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. En ook zie je hoe de partijen in de Tweede Kamer de afgelopen tijd stemden... over verschillende lhbti kwesties En er zijn profielen van regenboogkandidaten. Met name dat laatste gedeelte, uh, die, die, die uh, stem... Uh, uh, uh, uh, uh, ja, activiteiten over LHBT plus kwesties dat is een hele interessant om daar je licht over te laten schijnen, want uh, dat geeft eigenlijk veel meer inzicht in hoeverre er daadwerkelijk actie wordt ondernomen dus ga naar rainbowvote.nu mocht je meer informatie willen over op wie je wil gaan stemmen ja bijzonder inderdaad dat, uh, dat ze dat helemaal zo hebben gemaakt, wat mooi Um, twee weken geleden... op woensdag 24 oktober... bracht het koningspaar... Willem-Alexander en Maxima... een bezoekje aan Zuid-Afrika. En uh, bood daarbij een luisterend oor... voor de LBTI-gemeenschap. Uh, ze brachten ook bijvoorbeeld een bezoekje... aan het Apartheidsmuseum. Wat uh, in dat land natuurlijk... Uh, centraal staat ook. Maar het ging ook vooral over de LBTI-rechten. Uh, er werden dingen besproken als... Love has no gender. En stop de. Ja, de deze homoseksualiteitswet. Die dat eigenlijk weer helemaal strafbaar stelt. En uh, ook sterk uh, straffen op, uh, opzet. Uh, nou ja, vanuit Nederland natuurlijk het Nederlands verhaal verteld. En ze waren positief verrast over hoe de acceptatie van homoseksualiteit in uh, Zuid-Afrika. Vooral bij de nieuwe generatie. Hoe ze daar goed mee omgaan eigenlijk. Opvallend was wel dat uh, toen ze daar waren. En aan het praten waren was op straat. Gewoon in de openbare ruimte. Waren er wat... Uh, protesterende geluiden te horen, woedende menigte uh, ook bij het Slavernijmuseum. En toen moest de koning even snel een uh, auto invluchten, om het zomaar even te zeggen. En dat ging dus niet helemaal goed. Het Slavernijmuseum was ook de plek waar ze met de lbti gemeenschap praten. Dus het, uh, ja, dat duidde maar weer op dat het toch niet helemaal uh, nog uh, geaccepteerd is. Um, wel vond het Koningspaar dit heel begrij begrijpelijk, de reacties is te lezen in een artikel van de Telegraaf. Het was trouwens vrijdag 20 oktober, waar ze daar even een kleine correctie. Ja, nou ja, dat, dat is voor, uh, voor bijhouden van de agenda, zeg maar. Dan, ja. ja, dat is wel heel erg belangrijk. Is, uh... Ja. Uh, uh, dan tot slot nog eventjes aandacht voor de uh, Transgender Awareness Week, die uh, zeg maar binnenkort van start gaat. Uh, van uh, 13 tot en met 19 november. Met natuurlijk op 20 november de Transgender uh, uh, de, de, de, de, de Remembrance Day. Remembrance. Ik kwam er bij, ja, ik brak er mijn tong over. Uh, we hadden eigenlijk een, uh, graag een interview uh, gehad willen hebben met het Transgender Netwerk. Dat heeft helaas geen plaats kunnen vinden. Omdat we in de afgelopen periode nogal druk bezig zijn geweest met een reactie te geven op een uitzending van Zembla onlangs. Waarin nogal een eenzijdig beeld werd uh, geschetst over uh, zeg maar de procedure die er in Nederland uh, zeg maar op los wordt gelaten op het moment dat je in transitie wil gaan. En dat werd uh, nogal uh, nou ja, uh, negatief in het daglicht gebracht, uh, gebracht. Alsof er veel te weinig aandacht zou zijn zeg maar, gedurende die periode om dat te bespreken met de desbetreffende personen. En uh, nou, dat, uh, daar is natuurlijk een uh, flinke reactie op uh, op gekomen. Dus uh, vandaar dat het niet mogelijk was om, uh, om zeg maar, dit interview ook uh, daadwerkelijk nu plaats te laten vinden. Um, allerlei activiteiten. Op, kijk op uh, transnetwerk.nl uh, uh, voor het uh, exacte programma. Ja. ja. En dan gaan we weer lekker luisteren naar een uh, stukje muziek. En ik moet even op de lijst kijken waar gaan we naar luisteren. Oh, natuurlijk. Nou, ja, ja, daar kunnen we niet ja. zomaar eventjes mee gaan beginnen. Nee. Want uh, uh, vertel even, Jelmer. Nou, we, we, gaan, we geven daar straks nog... Uh, we doen er een beetje geheimzinnig over, merk ik, in deze uitzending. Maar we, daar geven we straks nog we, meer we, we toelichting over. We bouwen de klimaat. Bouwen, hè, want er komt weer een muzieklijst aan. Uh, dit jaar de top 54 kunnen we alvast verklappen. Maar vorig jaar stond in onze eigen top 53... het nummer van George Michael Faith op nummer 1. Daar kan je dus dit jaar ook weer op stemmen. Dat uh, vinden wij wat minder leuk, want we hebben wat meer aandacht <laughs> voor nieuwe muziek. Maar dit is wel echt een nummer wat sowieso ook de jaren daarvoor... Vaak hoog wordt ingebracht. George Michael met Faith dus. En dan hoor je zometeen meer over die top 54. En hoe je daar je stem voor kan uitbrengen. Daarna ook nog een nummer van Kaya. Monday, Monday. We zijn zo bij je terug. Als het goed is. Oh ja, het begint altijd heel zacht. Jezus, jezus, jezus, ik het zo dat ik los zwaar gok, gok, gok, gok, gok, gok, Friday, ik heb geen zin Saturday, mijn zakje Sunday, de mismeren, mij nietsSam Ik ben een paar uur langslangs. Ik ben een paar uur langslangs. Ik ben een paar uur langslangs. een paar Maandag uh, ja, van maandag. Ja, precies. Uh, dubbele maandag, om het zo maar te zeggen. <laughs> ja, de de ene laatste uitzending. Althans, uh, van zeg jaar. Maar de reguliere uitzending van het, uh, van het jaar. Want we hebben ook nog een speciale uitzending. Ja, daar komt hij dan. We hebben de spanning voldoende opgebouwd. Wat gaat er gebeuren en wanneer? Nou, uh, zoals al eerder genoemd, volgens mij min of meer gaan we natuurlijk weer een top. En dan 54 doen. Ja. En dat is een lijst van uh, allerlei nummers die gedraaid zijn in het afgelopen jaar. Op onze, tijdens ons programma, laat ik het zo zeggen. En daar kunnen de luisteraars op stemmen. En dat kunnen ze doen door naar de Facebookpagina van Rainbow Radio Zandvoort te gaan en de link aan te klikken. En dan krijgen ze een lijst met nummers waar ze uit kunnen kiezen. Ze kunnen ook zelf een verzoekje. Dus dat zou een nummer zijn wat niet gedraaid is, waarschijnlijk. Uh, en uh, die kunnen ze dan ook uh, opgeven. En die zou dan waarschijnlijk ook worden. Ja, en je kunt dan uh, zeg maar eventueel, als je, als je wil, hè, kun je ook je telefoonnummer achterlaten zodat we hier tijdens de uitzending kunnen bellen. Precies. En dan even vragen waarom je dit verzoeknummer hebt ingestuurd. Dat is ook heel fijn inderdaad als je dan uh, in de commentaren zet van nou de reden hè, als je niet gebeld wil worden dus niet gehoord wil worden in de uitzending kan je zelf ook noemen van dit is de reden waarom ik dit nummer kies, want nou ja. Ja, en dan lezen, It, yeah, lezen wij dat voor. Ja, ja precies. precies. Dus yeah. de mogelijkheid is het om het te tunes vertellen. color, zeg maar. Precies, precies, <lacht> ja. ja. Maar er is dit jaar ook iets, iets nieuws. Ik bedoel, we hebben vorig jaar ja. ja, natuurlijk een klein beetje al gehad... dat we wat precies de visite in de studio hadden. Maar we pakken dat nu anders aan. Ja, ja. ja zeker. Ja. Uh, het, het wordt nog feestelijker, zoals je dat uh, van ons gewend bent. Want uh, als iedereen dan oh. heeft gestemd... dat kan dus uh, nog ruim een maand. Want zeker tot en met de volgende uitzending... kan je je stem uitbrengen op die lijst... Uh, en dan wordt de uitzending uitgezonden van de Rainbow Radio Top 54 op dinsdag 19 december tussen 5 en 10. Dus een vijf uh, uur lange show, dat hebben we ook wel nodig, want vorig jaar was het ook al krap. Zeker als je de, de I can't take my eyes off you van 9,5 minuut draait. Dat, uh, dus niet daarop stemmen mensen, of juist wel, dat, die staat er ook weer tussen natuurlijk. Maar vanaf een unieke locatie, en daar zijn we natuurlijk nog naar op zoek in Zandvoort. Een mooie plek uh, om er uh, ook een beetje een feestje van te maken. We zijn dan natuurlijk ook in de kerststemming. Dus het is uh, wel een beetje ook de donkere decembermaan om dan gezellig bij ons samen te komen. En het wordt dan samengetrokken met de regenboogborrel. Die dan eigenlijk de week erop pas zou zijn op donderdag de 28e Maar Is uh, vaak druk met kerst- en feestdagen. Dus zal deze borrel uh, even anderhalve week... Uh, Opschuiven naar voren. En dat is ook wel gezellig dat dat uh, publiek er gewoon is. En dan kan je live radio meeluisteren, meekijken. En misschien nog wel even wat inbrengen. Als daar tijd voor is. Ja, ja en dansen, hè. Vergeet niet dansen. Oh, ja, dansen. We gaan dus een locatie uitzoeken waar gedanst kan worden. Ja, dat is het idee. En de uitzending is dan live ja. op 19 ja, december. december. Dus op het moment dat wij aan het woord zijn, moet iedereen wel zijn mond houden. Ja, ja dat precies. is dan wel een beetje. Ja, dat... ja je, mag, je mag wel praten, maar niet. Uh, ja, niet uh, heel dichtbij. Gewoon nee. een beetje daar achterin, ergens in een hoek. Ja, precies, we zetten er uh, wel een scherpje omheen. Dat we, dat we in een soort van glazen huis, net als in december, Sorry. zeg maar... Uh, dat uh, een, een, een eigen privacy ja, of gaat hebben. van dan die uh, roze on-air letters. Zo. Precies. Ja. precies. Nou, ja. Oh ja, dat is wel leuk. Ja, ja. Ja. Ik zou vooral zeggen, van, uh, zorg ervoor dat je in je agenda ruimte hebt. En uh, kom naar Zandvoort. We laten dan in uh, de volgende uitzending... Uh, wat is de, de is, is 4 december? 4, 4 december. 4 december. 4 december. Ja, dan ja. hebben we de, de laatste uitzending, reguliere uitzending van dit jaar. Dan maken we ook uh, bekend waar zeg maar, de, de locatie is. Ja. We zijn op dit moment nog even in onderhandeling. Ja. En uh, nou, dan uh, zou ik zeggen, ja. kom vooral gewoon en dat, lekker uh, mee feest. kan je waarschijnlijk ook tussendoor allemaal volgen... via de Facebookpagina van Rainbow Radio Zandvoort. Of als je gekoppeld bent aan de regenboogborrelgroep... daar uh, updaten we natuurlijk ook de mensen, want die... Uh, Spreken we ook op aan dat de borrel dus iets verplaatst naar dinsdag de 19e. Dus ik denk ook voor veel mensen een week vol borrels met al die kerst- en jaarafsluitingen. Dus dan kan je deze ook nog even meepakken. Kan ik nog kort iets zeggen over de nummers Kort. die er dit jaar ja. in staan? Ja, ja, ja. Nou, dat vind ik wel heel leuk. Daar kwam ik achter bij het samenstellen van de lijst. Of eigenlijk weer alles terughalen wat we afgelopen jaar hebben gedraaid. Het zijn best wel ook wel veel nieuwe nummers van artiesten die we normaal. Uh, niet zo vaak, vaak draaien. Of uh, ja, naast de klassiekers. Die staan er dit jaar ook wel deels weer in. Zijn er Zijn ook best wel wat nieuwe nummers. We hebben natuurlijk ook een uitzending gehad. Uh, waar aandacht is besteed aan de filmmuziek. Dus die staan er ook tussen. Dus als je nou denkt van nou bijvoorbeeld. This is me van The Creator Showman. Dat is uh, echt een nummer wat in die film voorkomt. Kan je ook gewoon opstemmen uh, We hebben natuurlijk ook een songfestival uitzending gehad. Dus. Want afgelopen jaar alle landen, de top 10 daarvan er ook vertegenwoordigd. Dus er is dus denk ik genoeg keus. Nederlands, Engels, Duits, Frans, alles... Uh Staat er een beetje tussen. Ja, zelfs Vince. Want uh, we hadden dan vandaag. Benjamin met gay, inderdaad. Uh, ja, En uh, Good Looking van de Dixon Dallas uh, kunnen we natuurlijk ook uh, doen. Dus ook, ook de nummers van deze. Ook van vandaag nog. Staan ja. er inderdaad nog. Ja, in. ja, Zeker. En nog even goed om te weten is, als je. De, nou, dat staat eigenlijk ook allemaal uitgelegd in de lijst. Uh, de lijst staat op artiestennamen, en dan op alfabetische volgorde. Dus denk niet bij de eerste tien, oh dit vind ik allemaal wel leuk. Er staan waarschijnlijk ook nog leuker helemaal onderaan. Hm. Voordat je dus aan je limiet zit. Maar dat nog even als, als tip uh, ter afsluiting. Nou, dus uh, ga allemaal stemmen, denk ik. Ja, als je op de Facebook-pagina komt, dan, uh, moet je, dan loop je misschien te zoeken naar een link. En die link, dat is in feite het plaatje. Dus uh, je ziet daar uh, zeg maar veel Rainbow Radio Top 54 stemlijst. Daar moet je even op klikken. En dan kom je dus op die juiste, de betreffende ja. pagina, kom je terecht. Ja. En. Uh... Ja, we hebben er weer heel veel zin in. Het is altijd een heel gezellig moment, toch? Zeker, we gaan er ja. een feestje van maken. Dus, ja, zeker. Hè? Feest lekker met ons mee. Ja. <laughs> uh, nou, misschien niet helemaal aansluitend, uh, maar wel een ja. prachtig nummer. Uh, Boys Don't Cry uh, ja. van The Cure. Ja, en de, waarom, de, mag ik nou nog iets, oké, okay, dan ben ik weer aan het woord, maar nog iets toevoegen <laughs> oh, over hoi, waarom dit nummer toch wel in ons programma past. Het uh, heeft namelijk wel ook een bijzonder verhaal om... Uh, uh, het heeft ook een connectie met uh, oorlogen en zo, En uh, de jongens die terugkomen van het, uh, van het front, zeg maar. En dat het oké okay is om je uh, emoties te tonen. En niet altijd het door moed te laten wegvagen of onzichtbaar te maken. Maar dat het oké okay is om te huilen. Uh, om je emoties te tonen, verdriet te laten zien. En het nummer van de Cure Boys Don't Cry, uh, ja, die uh, besteedt er op een mooie manier aandacht aan. We gaan dan wel luisteren. Oh, mm -hmm. Don't Cry van The Cure. En ook deze, uh, daar kun je op uh, stemmen, op dit, uh, dit ja. nummer. Ja. Um, ja, we zijn er eigenlijk alweer doorheen. De tijd die, die fliegt, vliegt. Vliegt, eh, nou, ja, die precies. twee uur. Zo, eigenlijk moeten eigenlijk we drie uur doen. Want, <laughs> uh, nou, ik vind twee uur wel genoeg hoor, met jullie. Oh, ah, ja, ja, maar, okay, dan een, maar dan af, kunnen we wel die lege minuten. <laughs> ja, ja, ja, ja. <laughs> we hebben binnenkort nog even de eindejaars evaluatie. Dus <hazien> we net een ja, de ja, even gekregen. Dus, ja. Uh, ja. Uh, even nog uh, extra aandacht voor uh, uh, onze nieuwe technicus die, uh, die aanwezig is, uh, Isabel. Ja. Van, uh, van harte welkom. Uh, leuk dat je erbij bent. Ja, ik heb niets van kunnen inbrengen, maar dat is ook lastig... Ja. als je niet zo erin bent gerold... dat je, denk, dat je weet, precies weet wat er gaat gebeuren, hoe en wat. Nee, precies. Ja, precies. Eerste, eerst kijk je in de keuken en dan pas gaan bakken. Precies, ja. we, we, we, gooien, we gooien je een beetje in de diepe, maar je bent van harte welkom. En uh, nou, het loopt als een... Uh, ja, ja, het loopt als soepel toch? Ja. Hartstikke fijn, ja. ja. Uh, even kijken, we hebben nog een paar, paar minuten. Heeft iemand nog een nieuwtje of een, uh, een, een, een dingetje... wat we kunnen um. zeggen van... Nou, uh, wat wel goed om te zeggen is nog uh, inderdaad die verkiezingen. Ik denk dat het, uh, ik zag ook in het nieuws voorbijkomen dat meer mensen dan ooit van plan zijn om te gaan stemmen. Hè? Dus dat de opkomst naar verwachting hoger is. En ik zie dat ook wel echt, dat mensen denken nou nu na 13 jaar is Mark Rutte weg. Er is misschien een soort opening om echt een keer verandering aan te brengen. Dus doe dat dan ook. En kijk ook naar thema's die voor jou belangrijk zijn. En dan vanuit ons gesproken denk ik wel echt... Uh, ja, het bestaansrecht van de LBTI'ers. Het gaat uh, over bestaanszekerheid, maar ja, bestaansrecht, dat is denk ik nog belangrijker. Nou ja, kijk, en er liggen natuurlijk een aantal punten, zeg maar, uh, die nog steeds niet door de Kamer heen zijn gegaan. Hè? Zoals de, de, de conversietherapiewet, ja. uh, waar nog geen beslissing over is genomen. Uh, het, uh, het, uh, het, uh, het, uh, het gegeven over de, de transgenders en dergelijke. Kortom, er zijn een aantal standpunten die uh, uh, op de. Ja, in de bureau laten liggen of op de bovenste plank... of dergelijke, of weet ik wat allemaal. Dus uh, jouw stem zorgt ervoor... dat daar in ieder geval aandacht voor kan komen. Dus ga alsjeblieft stemmen. Um, dat was ja. ja. We gaan eruit met een, een, een lekker nummer. Uh, Desire van Sam Smith. En uh, in ieder geval tot uh, 4 december. Dankjewel voor de techniek. Isabel, Jelmer voor de presentatie... en al dat uitzoekwerk van de partijprogramma's. Ik hoop dat je daar nog een beetje over uh, bij kunt komen. Anja, dank voor de presentatie. Jij ook, dankjewel Ronald. Dankjewel, Ronald. En een fijne verjaardag. Fijne verjaardag, Veel <laughs> ja, plezier. Happy birthday. Gooi hem erin, die star je stem. Ik denk dat we na nog een nummertje hebben, want ik denk dat de tijd. Uh... Nou, dat zingen we wel even. Nou, dat zingen we wel even. <laughs> zingen We zingen ja. ja. ja. Gooi hem er maar in. <laughs> And only Take all control Stay with me forever Milieu. Multicolor